En aan de telefoon hebben we Sander ten Bos van en Zandvoort Beyond. Want Zandvoort Beyond gaat door. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen, Sander. Goedemorgen. Vanuit het uh, prachtige Assen mag ik aannemen. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ik ben uh, thuis. Ja, in je... het weekend, dus ik ben gewoon thuis. Ja, ik had nog uh, overwogen om het interview op te nemen. Dan hadden we gisteravond een glaasje wijn kunnen drinken, want ik was natuurlijk ja. weer in Assen, maar uh, dat is. Niet uh, okay, te... <laughs> dat was ook een goed idee geweest. Ja. Maar ja, helaas, we mochten ergens naartoe, hè. Um, nee. Even kijken, Sandro of gaat door en uh, jij blijft. Ja, klopt. Um, ik ben uh, gevraagd om nog even uh, zeker een jaar aan te blijven door de Raad van Toezicht. Yeah. En uh, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Uh, we hebben de afgelopen jaar heel veel ervaring opgedaan met elkaar over uh, natuurlijk uh, de Formule 1... Um, en uh, die gaan we dit jaar weer inzetten om er uh, dit jaar uh, een betere editie van te maken. Als het voor Zandvoort beyond betreft zeg maar. Rondom de Formule 1 kan dat natuurlijk niet. Want dat was de meest fantastische editie die je maar kan verzinnen. Ja, dat is waar. Maar ja, we hopen uh, dat de volgende keer het uh, circuit helemaal vol mag zitten. En dat het uh, dorp natuurlijk ook helemaal vol stroomt. Ja, daar, um, natuurlijk zijn we op dit moment aan het kijken van hoe, um, hoe de wereld in elkaar zit hè, voor de komende editie. Um, nog steeds zitten we in een pandemie, um, maar uh, ik ben bezig met uh, onder andere gemeente Zandvoort DGP om samen het kader eens even op te halen. Ik spreek op dit moment met veel mensen en um, uh, ja, dan gaan we een plan maken voor 2022. Oké, okay, 2022. Ja, uh, gaan we weer eerder beginnen met Zandvoort Beyond of gaat het gelijktijdig? Nou nee, ik denk dat we zeker uh, eerder beginnen. Uh, we willen het dorp weer uh, opwarmen uh, en zorgen dat we, zeg maar, de, de festiviteiten vooraf aan het uh, Formule 1 weekend uh, beginnen, zeer zeker. Maar hoeveel dagen dat zal zijn, uh, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Um, en dat zijn ook echt nog de dingen die we, die we nou, op dit moment uh, als input willen hebben... vanuit ondernemers, vanuit uh, ja, van allerlei mensen die graag wat willen doen uh, in die periode. Ja, dan gaat de komende tijd weer uh, actie ondernomen worden... om ondernemers te vragen of ze nog nieuwe ideeën hebben, goede suggesties, uh, ja. eigen plannen. Ja, ja. ja dat klopt. Ja, dan ga... Binnenkort gaan we het rondje doen. Uh, ja, okay. En dat zal, dat zal echt geen weken meer duren. Um, maar um, binnenkort gaan we het rondje weer doen. En natuurlijk zijn er al heel veel ondernemers die zich al gemeld hebben van... hé, hey, ik heb uh, een plan, ik wil dit, ik wil dat. Dus het begint nu al. Kijk, iedereen weet de weg naar Zandvoort. inmiddels wel wat te vinden. Daar hebben we vorig jaar wel uh, genoeg lawaai over gemaakt. Ja. Um, dus um, uh, het begint nu al binnen te lopen. Uh, hartstikke mooi, uh, Sander. En uh, ik denk dat we uh, regelmatig uh, zullen vragen of je eventjes een update kan komen geven hier in, in de uitzending. Mm -hmm. Nou, super. Dat ik zeker even doen. Hartstikke fijn. Uh, heel veel succes. Uh, en we kijken uit naar een uh, nog groter en succesvolle stand voor de Biond. Ja, hartstikke fijn.